Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Een hoop respect voor het besluit van demissionair premier Rutte. Die zei vanochtend dat hij niet meer verder gaat in de politiek en stopt als er een nieuw kabinet zit. Verslaggever Denny Simons checkte de reactie van mensen op straat. Nou, misschien komt er eindelijk een keer een nieuwe wind. Werd er daar tijd voor? Ik denk het wel. Waarom? Omdat het allemaal maar hetzelfde bleef. En de armen werden armen en de rijken werden rijker. Ik hoop zelf vooral dat uh, de politiek wat linkser gaat worden. Dus bijvoorbeeld een Jesse Klaver of iemand anders. Uh, dat, dat zou mij in ieder geval heel goed doen. Ik weet helemaal niks van politiek, man. En hoe komt dat? Het, het boeit u niet, het interesseert u niet? Ik weet zelfs niet hoe lang hij premier is. Uh... 13 jaar. Poeh, ja, dat wist ik ook niet. Dus, uh... <laughs> <laughs> ik dacht dat hij uh, een jaar of twee geleden gestopt heeft. En dan is die nog uh, opnieuw... Fijne dag verder ja. dan. dankjewel. Hetzelfde man. Hoi hoi. Succes veel oppositiepartijen zijn blij met Rutters vertrek. De BBB zegt dat hij altijd hard gewerkt heeft, maar, heeft hij, maar dat hij het niet altijd handig heeft aangepakt. Lilian Marijnissen van de SP noemt het vertrek van Rutte goed voor het land. En de jongere tak van de VVD, de JOVD, had de laatste tijd veel kritiek op Rutte. Maar dat betekent niet dat het vertrek van Mark Rutte goed nieuws is. Hij heeft namelijk ontzettend veel voor elkaar gekregen voor Nederland. En hij had juist ook een wat meer ideologische lijn goed kunnen uitdragen en vervolgens weer kunnen uitvoeren als premier. De VVD-top zegt dat ze nog deze week iemand willen voordragen als nieuwe leider van hun partij. En vandaag een rustdag in de Tour de France bij de mannen. Maar er is toch belangrijk wielrennieuws: de Tour de France voor vrouwen begint volgend jaar in ons land. De organisator kon eigenlijk niet meer om Nederland heen, zegt verslaggever Gio Lippens. Kijk maar eens even naar de ranglijsten. Neem namen op dit moment, Annemiek van Vleuten. Uh, dat, dat, ja, uh, kijk naar het verleden, naar Marianne Vos, naar Anna van der Breggen. Uh, we hebben, voortdurend hebben we gewoon de beste wielrentsers ter wereld. Dus zij heeft gezegd, van, nou nee, dan is het volkomen terecht dat voor het eerst die vrouwentour dan in Nederland van start gaat. In twee dagen zijn er drie ritten. De eerste etappe gaat van Rotterdam naar Den Haag. Het weer, wat zon, maar ook wat stapelwolken bij op de meeste plekken een graad of 25. Vanavond kan het in het noordwesten wat regenen. Morgen een zonnige dag en een paar graden warmer nog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen Prima door. Op de N305 rond de richting Almere heb je een klein half uur vertraging... tussen de aansluiting met de A27 en de aansluiting met de A6. Er staat 2 kilometer. De oorzaak is een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En dat geldt zeker ook voor deze beste heer Elton John. Sir Elton John, 76 jaar Benno. Zo. En hij is stilstandig, maar gaat wel met pensioen nu. Ja, gelijk even. Ja, hem. vanavond heeft hij zijn afscheidsconcert, zijn oh. laatste. Oh. In een reeks die hij twee jaar achter elkaar heeft gedaan. Nou, dat wou ik Hij Heeft heel Europa door, doorgereisd. Stockholm is zijn aller, allerlaatste concert vanavond. Het afscheid van uh, Elton John op uh, 76-jarige leeftijd. Oh, ik dacht geen Waterloo. Dat, dat is zo. Ja. Waterloo. De ja, ja, dat is Abba weer, hè. Oh, dat is Abba. Dat, dat is. is Abba. Ja, nee, nee. maar dat hij daar zo'n Waterloo, dat is een uitdrukking, hè? Da Daar heb je waterloo ja, Waterloo gevonden of zo. Oh, ja, oké, okay, okay. Nou ja, 76 jaar. Uh, uh, hij ja, zal hij het wel gaan redden, hè? Met het geld, dat is de vraag. Om het maar, ja, op te maken. Maar ja, nou, ja, ik hoorde dat hij alleen maar aan de afscheidstournee, ja, ja. wat hij gehad heeft de afgelopen twee jaar. Ja. Heeft hij 900 miljoen aan uh, verdiend? Mijn God, zeg. Dat, <laughs> ja. Nou, dat lijkt maar wel een, uh, dan, een, een uh, goed rondje. En dan al uh, 60 jaar in de muziek. Ongelooflijk, Johan, jongen, maar wat een jongen. geweldige muziek. Ja. jordem trouwens met uh, I'm Still Standing de eerste plaat. Naar het nieuws er weer, het tweede uur weer Ja, ja, zeker. Nou ja, we gaan natuurlijk gewoon vrolijk verder met het uh, bijhouden van het allerlaatste nieuws. En, uh, en we hebben natuurlijk de nodige berichten uh, voor je klaarstaan. Over het uh, wordt zelf natuurlijk. Uh, en de evenementenagenda. Ik heb nog een leuk bericht over uh, de uh, kunstexpositie in uh, Amsterdam. In de Gashouder. En dat gaat volgende week van start. Oké, okay, oké. Okay, ja. Dat horen we straks ja, daar het heen, waarschijnlijk van. Ja. ja, dat is een heel verhaal. Dus nou, oké. Okay. Dat, dat, dat kan ik nu wel doen. Maar ja, dat, dat past ja, Dat schiet allemaal dus niet op, nee, op Berdo. Nou. Nee, dat moeten we gewoon niet doen, nee, toch? Lekker muziek. Nee, hè, gewoon lekkere muziek draaien ja. ze op de zaterdagmiddag. Zon schijnt er, ruim 30 graden hier in uh, Zandvoort. Heel veel activiteit op het strand, ook een uh, reddingsactie op dit moment. Mocht daar meer over bekend worden, dan hoor je dat uiteraard uh, bij de, de Zandvoorts Radio. Het geluid van Zandvoort. Wij doen het al 32 jaar. Radio, tv, internet, op de app. Noem maar op, overal kan je ons vinden. En heel veel lekkere muziek. En vandaag hebben we de zomer in ons bol. Met onder meer deze van uh, Chloe en Stefan en de Miami Sound Machine. en the rhythm is gonna get you. Van samen met de Miami Sound Machine en de Rhythm Is Connecticut. Kind of Dat geldt zeker ook voor uh, je eigen lokale radio CFM. Uh, ja, Tour de France. Hè? En uh, we hebben de avondetap elke avond uh, op tv bij uh, NPO 1. In de laatste plaat van uh, de avondetap, de afsluiter, is een uh, plaat uh, speciaal gemaakt voor de Tour de France. Door een uh, Frans-Nederlandse zangeres Julie Hoar heet ze. En uh, doe ze Frans. Mooi nummer.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 Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance. De etappe bekend, hè. Tour de Frans 2023, Jo, de Douze Frans. Uh, we gaan het helemaal over diverse dingen hè. We hebben de inhaakdagen, hebben we altijd uh, Benno. Ja. Maar we hebben ook uh, mooi nieuws over de, ja, eigenlijk een beetje ex zandvoortje moeten we de noemen. Ria Valk. Ja, ja. Wat had je ja. nou nog meer allemaal? Eh. Oh ja, over La en waarschijnlijk ook. En uh, André ja, ja, ja, ja Laten we bij het begin beginnen. Het is uh, dat mooie weer. Dat doet me dus denken aan Pina Colada. En Pina Colada. Heb je daar niet een liedje over? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ik zal hem uh, even opzoeken. Uh, nou ja, het is een, uh, dat is aanstaande maandag. Uh, dit hele weekend, dat is trouwens wel heel vreemd. Uh, geen enkele inhaakdag. Uh, dus uh, het gaat nergens over. Maar in maandag hebben we dus... Pina Colada dag. En wat is dat? Dat is een alcoholische crème cocktail... op basis van witte rum, ananasap en kokosmelk. Nou, het water loopt me in de mond. Het is een cocktail die symbool staat voor vakantie, zon, strand... een tropisch levensstijl aan de Caribbean bij uitstek. En sinds 1978 is het een nationale drank van Puerto Rico. Por... Zoiets, hè? Nou, over uh, mooi weer gesproken. Het zal natuurlijk in het Formule 1 weekend in augustus in Zandvoort vast wel weer prachtig weer zijn. Dat is het de afgelopen jaren toch ook steeds geweest. En wie komt er optreden? Ja, ja, onze eigen André Rieu met DJ La uh, Vuenta samen. Dat vind ik wel bijzonder hoe ze, hoe ze dat gaan uh, organiseren. Dat was uh, wel interessant. Ja, het is mooi dance altijd uh, combineren met iets uh, heel anders. Ja, en met het Johan Strams Orkest van Rieu. En Rio heeft, uh, geloof ik, momenteel weer in Maastricht uh, tal van optredens. Uh, je kan weer de nodige recensies lezen op internet. Het wordt dus een pre-race show, en, uh, en uh, ze gaan de uitvoering van het volkslied uh, opvoeren voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland. Um, en ik heb uh, gehoord dat het een uitdaging wordt... want er staat, dat hele Johan Strauss-orkest zit en staat op uh, het uh, rechte eind En ze, moeten, ze hebben geoefend. Ze kunnen binnen 10 seconden kunnen ze weer weg zijn. Jeetje, ja. ongelooflijk. Ja, dat vind ik wel heel snel. Ja. Dus ik zie dat helemaal voorbehoeden. Nou, het, het wordt wel heel mooi hoor. Ja, dat, ja, het wordt heel dat, mooi, dat echt een spektakel. Ja. Nou en die Rieu, die is een, een die man, die gaat ook echt voor de sport en met name de, ook natuurlijk de autosport en uh, helemaal voor zijn uh, even kijken voor zijn uh, provinciegenoot. Max Verstappen dat is natuurlijk daar is hij liond enthousiast over. Een DJ La Fuente. nou daar moet jij maar wat over vertellen, want ik ken, ik ken de hele man. Ja, dat is een Dense DJ. Oké. Okay. En uh, die heeft ook diverse platen uh, gemaakt. We hebben wel eens gedraaid. Ja. Maar het is nou niet zo dat ik hem op dit moment even ga, ga opzetten. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. Maar uh, in ieder geval, La Fuente heeft al eerder opgetreden uh, tijdens een Grand Prix. En uh, in de. Even kijken. Hij was al eerder in de arena voor 40.000 fans... en het was een van zijn hoogtepunten, zei hij vorig jaar. Dat zijn optreden in de arena met de Dutch Grand Prix. De sfeer, de publiek, de dansers op het podium... de drifters en de marshals... die allemaal enthousiast meededen langs de baan. Alles klopte. Het was een te gekke show, zei La Vuenta. Nou, kijk eens aan. Nou, dan blijven we even bij die Formule 1. Het is uh, oud inwoonster van dit dorp. Uh, Ria Valk, een actrice, en maar ook vooral zangeres... is al bijna 65 jaar een constante en vaste waarde... in de Nederlandse muziek, geschiedenis- en entertainmentindustrie... En volgend jaar, eh, januari, zit zij 65 jaar in het vak. Dat is ontzettend leuk. Samen met Anneke Grunlo, Wilke Alberti en Rob Denees... stonden zij aan de wieg van de Vaderlandse popgeschiedenis en gaf zij op persoonlijke en succesvolle wijze... aan eigen geluid en gezicht aan de pop. is inmiddels 83 jaar... Een na een moeilijke periode van huid- en boskanker vlak achter elkaar... heeft een promotienummer geschreven en geschoten. Dat is een YouTube-filmpje ook te zien in... De, op, op ja, YouTube natuurlijk. En er staat ze heel gezellig te dansen... met een leuk glaasje koele witte wijn in haar hand... Haar, en nou, dat is allemaal gefilmd dus in haar gelie geliefde badjeplaats... waar zij ruim tien jaar heeft gewoond. Met en... heel veel vriendinnen erbij. hè ja, ja, met Wanneer heel veel vriendinnen. En het nummer heet Zandvoort de Formule 1. Zeker, en het wordt een hele leuke plaat. En uh, we gaan hem zeker vaker draaien op de, de radio. Maar vandaag niet. Toen ik het. ja... <laughs> Ik, toen ik de plaat uh, uh, voor het eerst hoorde, dacht ik, hey, die ken ik. Want, uh, oh, oh ja. Ze heeft een, uh, een oude nummer van haar uit 1999, wat ze toen ook uh, maakte. Dat heette Zandvoort orlé Santé, heette dat plaatje. Okay. En uh, ja daar is dit eigenlijk een, uh, een variant op uh, geworden. Yeah. Zandvoort de Formule 1. Ze wilde daar een ode aan Max mee brengen. Maar dat mocht niet van het management van Max Verstappen. Want dat is een beschermde naam en dergelijke. Dus ja. uh, kreeg ze ruzie over de rechten. Dus uh, ze heeft uh, wel een plek over de Formule 1 gemaakt. Alleen uh, ja, wat minder over Max Verstappen dan in het plek. We gaan lekker meedoen met Sandvoort, de Formule 1. you <laughs> Zandvoort Olé Saté verbouwd in een heel leuke een nieuwe versie. Een modernere versie en helemaal op de Formule 1, joh, de Ria Volk. Met Zandvoort, de Formule 1. Ja, net als je het over uh, Pinacolada bent, beno. Ja, leuk. Ja, en daar is hij dan, hè? Robert Holmes met uh, de Pina Colada song Ik ben tired of my lady. We've been together too long. Like a worn-out recording.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 Oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said. Je hebt over zomerradio radio, Benno. dan hoort zo'n plaat er ook zeker bij. Dacht dat dacht best wel, hè? Lekkere lekkere gauwhaal van Robert Holmes en de Pina Colada-son. Oftewel uh, Escape. We hadden het net over Ria Valk. Een nieuwe hit uit Stond ja. voor De Formule 1. Een leuk plaatje. Die gaan we zeker nog vaker promoten op de radio. En ze is binnenkort al te oh. gast bij ons uh, van de radio. Wat zeg je me nou? Wanneer, wanneer komt ze? Ja, 22 juli. 22 juli. 22 juli komt ze naar uh, de nieuwe locatie van uh, onze collega's van uh, Goedemorgen Salford. Wat leuk. Dat is uh, de Rabbel in het uh, centrum. Ja. De Rabbel van het, uh, ja, het uh, racecafé, hè? dat ken je wel. Ja, dat ja, ja, zit ja, ja, tegenwoordig ja, ja. dan in, uh, in de blauwe tram. Oh ja. De en de uh, Louis Davids carré is dat. Ja. En uh, iedereen is daar vanuit welkom om elke zaterdagmorgen radio te komen kijken tussen 10 en 12 uur. Precies. En 22 juli is dan onze eigen Ria Valk er, hè, want uh, zij heeft ze heeft ruim 10 jaar uh, gewoond hier in Zandvoort. Ik heb nog in diverse uh, jurys uh, met oh, ja. haar gezeten trouwens. heel we leuk. Ja, vroeger was het, uh, was het heel gezellig uh, in uh, onder meer La Bastille, in, uh, een kroeg uh, in de Altstraat. En uh, ja, uh, nou ja, uh, Ria Valk uh, heeft uh, ook heel veel hits uh, gescoord natuurlijk. En die is weer terug, hè? 83 jaar hè, zeg 83 jaar, ja. Ja, ongelooflijk. Ja, ja, ja, leuk hoor. 22 Ik... juli van, van half 12 tot 12 uur. Kijk eens aan, kijk eens aan. Nou, dan uh, al met z'n allen lekker naar Rammel. Ik rabbel. ben benieuwd of ze ook gaat zingen daar, maar uh, nou, denk dat horen we misschien nog wel. Goed. Je weet het nooit. Ja, je weet het nooit. Wie uh, weet. Uh, eens even kijken. Nou, oh nou, ja, zometeen evenementen natuurlijk. Oh, zometeen. Okay, ja, ja, ik ja, dat helemaal klaar Dat gaan we, we zo meteen doen, want we hebben zoveel te doen, ook in dit uh, radioprogramma. Toontje Lager, die heeft er ook een plaat over gemaakt. Doen, en straks de vuile was, mijn haren dat wil ik groen, maar dat kan morgen pas.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 Ik moet nog eens wat zeggen van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Mijn bed moet ik verschonen, ik moet naar de wc. Belastingformulieren, de laatste zo'n week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, toch kwam ze nou bij mij. Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb. Nog een stap springen. Toontje lagen, lekkere nederpop uit de jaren tachtig en zoveel te doen. En nu bekend door de nieuwe aha-reclame voor de zomer. Dan de ze omdat het stelletje gewoon lekker met z'n tweeën op activiteiten gaat... En de kinderen er op een gegeven moment wel klaar mee zijn. De, dat de ouders steeds overal naartoe uh, willen. Oh ja, ja. ja. Uh, dat is je het verhaal achter uh, die uh, nieuwe commercial in ieder geval. Ja, ja. Dus de ouders zijn uh, meer onderweg dan dat de kinderen zelf willen. Ja, ja, precies. En het is half vier geweest. Ja. Waar gaan we naar onderweg? Nou, we gaan eens even wat evenementjes op. Vanavond ik lekker dansen. Dans je vanavond maar heerlijk in het zweet. Op de lang bij de diverse podia in het centrum van Zandvoort. En dan komen allemaal dj's uh, optreden. En um, nou, dat wordt natuurlijk uh, tot in de late uurtjes. Wat mag het tegenwoordig zijn, Ruud? Voorop, 12 uur. 12 <laughs> uur. 12 uur, ja, dan ja. gaat de stekker eruit. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan uh, is iedereen natuurlijk een vreselijke trek. En dan kan je je trek in ieder geval stillen. Van 14 tot en met 16 juli. Dat is uh, de, van vrijdag tot en met zondag. Dan hebben we wereldse smaken in een multicultureel festival hier in Zandvoort. Toeristen, inwoners van Groot Amsterdam. Je bent allemaal welkom. Geniet op een ongedwongen manier van heerlijke gerechten... die geserveerd worden uit de mooiste foodtrucks. En luister en kijk naar leuke optredens en street acts gerurende... De hele dag en avond en die hebben ook een eigen website. Ja, ja, Slash algemene informatie. En wanneer begint het? Nou, dat is eigenlijk vrijdag 14 juli vanaf uh, 4 uur al en zaterdag en zondag vanaf 2 uur al. Dan is even kijken, dan voor de het gaat ook komende week, behoorlijk heerlijk regenen in uh, de regio. Het wordt dus heel wisselvallig. Het blijft wel warm hoor, met maximum temperaturen. Ook bijvoorbeeld hier in Renesantpoort. Dinsdag kijk ik even dan op 25 graden. Woensdag 20 graden. Dus, uh, en als je denkt, nou ja, het, uh, daar heb ik allemaal geen zin in. Dan kun je altijd naar de hoofdstad van Nederland afreizen. Amsterdam. Want daar is een internationale kunstbeurs. Europe Art Fair. En die keert van 14 tot en met 16 juli. Voor de vierde keer terug aan naar de Amsterdamse gashouder. Met een aanbod van bijna 100 kunstenaars die gezamenlijk een breed scala aan kunstvormen vertegenwoordigen. Van objecten in bron, steen, keramiek en glas, tekeningen, grafiek tot textiel en fotografie. Elke tiende bezoeker krijgt ontvangt kunst cadeaubonnen die direct op de beurs besteed kunnen worden. En eens even kijken, het wordt allemaal geopend door Lucas de Man op 14 juli. Dat is een uh, meneer die uh, is een theatermaker en tv-presentator. En deze beurs die onderscheidt zich van andere internationale kunstbeurzen omdat het een selectie kunstenaars uit heel Europa zonder, toekom, zonder tussenkomst van galeriehouders of beursorganisatie met een breed publiek in contact wordt gebracht. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat scheelt weer zeker, patiënt. Zeker, zeker, en Dus je bent allemaal welkom aan de gashouder, en de Kleuneplein, Kleune denk ik, dat je het uitspreekt. Nummer 1 in Amsterdam. En dat heeft natuurlijk ook een website. Uh, Gashouder.nl Je hey, ga gewoon weer met de treinen naar Amsterdam. Want ik de, trei de treinen rijden weer tussen Haarlem en Amsterdam. Ja, dan moet je, je altijd... stremt geweest. Maar... Ja, nou ja, ja, ja. dan moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want één, één uh, graadje omhoog en alles trekt weer krom. En dan gaat er weer een brugje niet open of niet dicht. Te. Dus uh, we mogen hopen dat het trein heeft. Er... Ja, je weet het van nooit. Ja, toch? Ja, ja, ja, nou, dankjewel Ben al. Mooie ja. uitgaanstips weer. Dat was zo, hè? Toch? Ja, ja, dat was toch. Oké, okay, nou even met onder meer ook naar te lezen op onze eigen ZFM app. Dus mocht je hem nog niet hebben, download hem dan gratis in de Play Store verkrijgbaar. Zoek hem even op uh, ZFM When I was a young boy I saw that moon mutiny on the mountain Staring my island by and ground And I felt a yearning for that great adventure So many nights I woke up Out of a dream A dream of blue seas White sands, Paradise birds Butterflies And beautiful warm articles Sun The a dream. En luister naar ZFM. Het blijft een lekkere disco-klassieker. Deze van uh, Dayton en uh, The Sound of Music. Die hoor je zeker uh, bij eigen lokale radio CFM 24 uur per dag. En vandaag hebben we best wel een uh, gezellige uitzending. Want uh, ja, activiteiten op het strand en natuurlijk buiten dat er heel veel mensen zijn vanwege het uh, hele mooie weer van uh, vandaag, uh, Benno. Maar, uh, Ik denk dat dat uit, alles uh, zo'n zo beetje vol zit. Ja, uh, uiteraard hebben we ook een rondje rem. En uh, morgen hebben we nog uh, makreel roken bij Havana ja, AC. Ook dat nog. Van luk. de zeevisvereniging. Uh, en de makreelen, die kunnen we dan uh, later uh, kopen. Een oh, lekkere, ja. verse, gerookte makreel. Maar zijn ze al gevangen dan? Ja, de, uh, die zijn nog gevangen. Oh, die zijn al gevangen. Morgen worden ze gerookt okay. en... Uh... Ja, dan een uh, uurtje of twaalf uh, is dat, uh, geloof ik, daar naar AC. Lekker. Net naast uh, de zeilvereniging, trouwens. Ja, dat hebben we ook. 1. Ja, dus, ja, ja. Okay, leuk. Hartstikke ja, leuk. We gaan uh, van dat bericht gaan we over naar de Brandwondenstichting. Ja, naar de Brandwondenstichting. Maar even nog. We hebben het over het strand. Uh, daar had jij het net over. En, en we hadden het eerder in de uitzending over uh, zwemmers vermist. Nou, het goede nieuws is uh, dat iedereen weer terecht is. En het liep allemaal gewoon te wandelen op het strand. En, uh, het is allemaal weer gelukkig goed afgelopen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat er positief, positief nieuws is. Nou. Zeker nou, de vijfjarige meisje is ook herenigd met haar moeder. Nou, kijk, het is allemaal weer fijn. Ja, het is vanavond natuurlijk barbecue weer. En um, dat bracht eigenlijk de drie Nederlandse brandwondencentra... Groningen, Beverwijk en Rotterdam... om een, uh, van de week een... Bericht uit te laten gaan... ...omdat zij al veel slachtoffers... ...met ernstige brandwonden... ...zien die veroorzaakt zijn... ...door typische zomeroorzaken... ...en de grootste oorzaak daarvan is barbecue. Sommige mensen gebruiken nog steeds... ...brandbare vloeistoffen... ...om de barbecue aan te steken... ...en daarbij komt altijd... ...een gaswolk bij vrij... ...en wanneer er een klein vonkje bij komt... ...dan ontstaat er een levensgrote... ...steekvlam, zo zegt een van de dokters... En daarom waarschuwen de Brandwondencentrum samen met de Brandwondenstichting... dat je barbecue alleen veilig aan kan steken met aanmaakblokjes. Elk jaar lopen er dus mensen ernstige brandwonden op door uh, de barbecue. Maar ook uh, aan hete, metalen glijbanen. Wist ik niet dat je daar zo enorme brandwonden van kunt oplopen. Ik kan me dat kind wel als kind herinneren dat het zeer deed als je van de glijbaan afging. Uh, maar dat gaat er zo snel en het is ook zo weer voorbij. Maar, ja, klopt. En, uh, en, of ongelukken met gas op bootjes. Daar uh, gebeurt blijkbaar ook nog wel eens. In brandwondencentra belanden de patiënten die het ergste aan toe zijn. Dan kom je dus niet zomaar. Ook in het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam... gaat het om meerdere patiënten met ernstige brandwonden. Als er trouwens veilig wordt gebarbecued... is de kans klein dat het fout gaat. Echter, het zit in een klein hoekje, dat foutje. En Denk bijvoorbeeld aan kinderen die een groeit hete rooster van een barbecue aanraken. Maar er zijn ook patiënten met ernstige brandwonden... door gebruik van vloeistoffen. Zoals ik al eerder zei... Uh, eens even kijken. Nou, nog wat tips natuurlijk. Kies een veilige plek voor je barbecue. Zodat hij niet om kan vallen. Is ook altijd wel lekker. Um, denk daarbij aan dat je kinderen en huisdieren niet bij barbecue moet laten komen. Zodat ze er tegenaan kunnen vallen. En um, eens even kijken. Gebruik, mocht je een gasfles gebruiken tijdens een barbecue? dat denk je dat het altijd een veilige methode is. Dat is het ook. Maar controleer dan wel de datum op de gasfles en gasslang. Uh, eens even kijken. En, uh, heb je houtskool barbecue? Gebruik dan aanmaakblokjes om je vuur aan te maken. En nooit vloeistoffen. Dat is toch wel een item. Ik wist niet dat het zo'n uh, zo zo uh, dingetje was eigenlijk. Uh, nou, uh, ja, ik doe het uh, zelf niet hoor. Trouwens, niet... barbecue Dus. Uh... Ik barbecue altijd mee. Hè. Als de buren aan het barbecue oh, zijn, ja, ja. dan word ik ja, ja, ja. Jij, jij vanzelf, vanzelf ja. mijn huis uitgerookt. Ja. <laughs> dus uh, daar zorgen ze dan wel voor. Maar ja. ik vind het altijd wel lekker ruiken. Dus, ja, het ruikt uh, wel lekker. Ja, ja. En dan eet ik gewoon uh, goedkope uh, prakkie, uh, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. En dan uh, tegelijkertijd met de barbecue. Ja. En dan heb ik het idee dat ik zelf ook aan het barbecue ben. zo lossen we dat dan op, Benno Veugen. Precies, precies. Goed precies. idee toch? Ja, hartstikke goed. Oké, okay, nou dank je wel weer ja. voor uh, de tips inderdaad om... Uh, op te passen met de I barbecue. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. And in hand was the roaring sea while the stars came out at night. Crash into our skin while we held each other tight een lekkere zomersingel van uh, onze regiogenoot uh, Ben Hoog. Oh, ja? uh, hij is geboren in Haarlem, deze Niels uh, Geuzenbroek. Bekend geworden uiteraard uh, van zijn optredens uh, met uh, volgens mij de band Silkstone, als ik het uh, goed heb, uh, op uh, onder meer uh, Pinkpop. Ja, ja, ja. En uh, dit was uh, zijn nieuwe single All uh, Summer Days. Lekker zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag. En kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt ook. We ja. hebben gelukkig een erco uh, hier in de oh, studio. Het was, Godzijdank. Het wordt mijn redding. <laughs> Zeker. Ja. Maar en, maar goed, uh, en de krentenbol natuurlijk. En mijn krentenbol. Ja, ja, ja. ja. En een lekker kopje koffie. En uh, nou, we krijgen op het allerlaatste moment... nog een persbericht binnen van de bibliotheken. Die zijn gewoon nog aan het werken op zaterdag. En dat gaat, als, uh, dat gaat over zomerlezen. En dat gaat van start bij de bibliotheek Zuid-Kennemeland. En dat persbericht gaat als volgt... Zee, strand en een leuk boek. Natuurlijk Dat is hartstikke leuk. Lezen in de zomer is nog leuker met zomerlezen bij de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Met de spaarkaart ontdek je leuke nieuwe boeken en lees je ook nog eens voor een mooi cadeau. Ga je de uitdaging aan? Zo vragen zij op, dan op naar de bibliotheek en om je eerste sticker te verdienen. Dit jaar is het thema voor zomerlezen... kom verhalen ontdekken. Op de spaarkaart staan zes boekopdrachten... waar je uit kan lezen. Lees bijvoorbeeld een boek dat verfilmd is... of een boek met een leuke kaft. Even geen zin in dikke boeken, lees dan een lekker stripboek. Je kan, uh, even kijken, je, kan je cadeau al ophalen als je vier van de zes opdrachten gedaan hebt. Voor elke opdracht heeft de bibliotheek tips geselecteerd. Zo vind je nog gemakkelijker een boek dat bij je past... Um, het hele jaar door lezen basisschoolleerlingen in de klas. In de zomervakantie kunnen kinderen vaak een in een zomerdip terechtkomen... Waardoor, leesnie... waardoor hun leesniveau daalt. Het is dan na de vakantie lastig om weer snel omhoog te komen met het leesniveau. De campagne Zomerlezen stimuleert lezen, doorlezen... tijdens de grote vakantie. Het zomerlezen wil de bibliotheek inspireren... eens een ander thema te kiezen waar je normaal voor kiest. Wil je meedoen? Je kan stickers, spaarkaart en cadeau in... Alle tien vestigingen van de Bibliotheek zuid kermerland ophalen. Dus ook hier in Zandvoort. Toch? Zeker. We hebben zeker? toch nog een bibliotheek? Ja, soort? we hebben een bibliotheek. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. ja. Uh, hij is wel verhuisd, hè? He. Heel vroeger zat hij daar... Uh, ja, op de weg. Ja, precies. En nu? En nu zit hij, nu zit hij uh, ook Louis Davidskerij. Oh, alles in Louis dus, Davidskerij. Ja, zeker. Daar gebeurt het allemaal, ja. hè? Net als uh, bij Rabbel uh, elke zaterdagmorgen... 22 juli. Nog even voor de mensen ja. die het uh, net niet uh, gehoord hebben. 22 juli bij onze uh, collega's van Goedemorgen Salvoort. Om half twaalf, van half twaalf tot uh, twaalf uur. Onze eigen, tussen aanhuis, stekers, Ria Falk. Want ze heeft een uh, nieuwe hit gemaakt. Uh, Zandvoort, de Formule 1. En die plaats gaan we nog heel veel draaien. Ja. Dankjewel, uh, Ja. Ja, nog even de website. Want we moeten altijd een website oh, doen. Ja, ja Zuid daar kan je verder deze informatie op terugvinden. ZFM met een hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en Zomerprijs. Zeker en zon, zee en strand ook bij ons uh, uiteraard. En, uh, ja, als je zeg maar in de jaren 80 naar uh, Radio Veronica uh, luisterde, dan zeiden ze: Veronica komt naar je toe deze zomer. Dat deden ze op uh, deze single van uh, James Last. De jaren tachtig heeft Veronica ook nog op de boulevard gestaan, Benno. Met uh, oh, ja. Veronica Hit Radio. De Ver Veronica op vrijdag uh, was het uh, toen. Okay. En uiteraard uh, hoorde deze platen uh, toen ook. Want het was uh, Veronica Komt naar je toe deze zomer. Ja. Met uh, de single van uh, James Last. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, vier uur. En daarna zijn we er nog één uh, uur lang. Benno, Tot zometeen. Als ik niks voel, dan gaat niks ook slecht En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet Ik droom het donker weg Weer een nieuwe dag Krijg ik van het zonlicht een teken Want ik zie ook wel hoe zij me uit mijn bed wil gaan halen En doet alsof het nooit anders was Welkom in de nieuwe stad We lopen voor het eerst door de straten En we hopen dat de lichten ons gaan leiden om even te dansen en de rest te vergeten Want wat als zij Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Als ik niks voel dan gaat niks opzicht En ik hou het voor mezelf, dus niemand luistert echt. Ik heb mijn hoofd vandaag weer uitgezet. Ik ga me onderweg in een nieuwe dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.